Somewhere contaminating atmosphere and blackening the sky. It's good news, we. Someone found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say?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 Goedemorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Die vandaag uh, geheel in het teken staat van Gert van Kuik. Het is een immorium. We gaan zijn enthousiasme in uh, beeld proberen te brengen. En uh, ja, mooi eerbetoon voor... Uh, Klopt, ja. En we focussen een beetje op uh, de tijd dat wij hem kennen. Dus eigenlijk ja, met Goedemorgen Zandvoort. Dus de voor zeven weken. Ja. En, uh, en ik ook nog eens Sven. Want ik heb twee keer een uitzending met hem gemaakt over uh, de Kings. Met Sven ja. FM. Dus... Uh, uh, we laten ook nog iets uh, uit de eerste podcast horen. Ja. Dus een beetje gevarieerd. We krijgen ook nog uh, onze voorzitter van voor ZFM. Komt nog langs. Ja. ja, we gaan Dolly bellen. En we krijgen Marco op, op bezoek die een die, uh, mooi gedicht had gaat gedicht. De, had voor de, ja? ja. Dus uh, we hopen dat het een uh, mooi uh, memorium uitzending wordt. Ja. En we beginnen natuurlijk met favoriete muziek van uh, Gert, was de Kings En we beginnen eigenlijk met uh, uh, Days... Dat Ray Davis samen uh, brengt met een groot koor. Hier komt-ie. Dank u voor de dagen, me.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 Helemaal verbaasd. Schitterend nummer. Ja, zo nog niet ken eerder ik hem gehoord. Hem, nee, deze nee, zo ken ik hem niet, nee. Oh, oké. Okay. Nou, leuk. Dus, uh, Dolly, welkom in de uitzending. Dankjewel, dankjewel. Dus, uh, we maken een van over Gert van Kuik. Ja. En uh, heb jij Gert gekend? Ja, natuurlijk heb ik Gert gekend. Ik had hem vorige week nog aan de telefoon. Ja, ja, ja, dat is waar. <laughs> Ook, ja, yes, ja. <laughs> ja. <laughs> Ja. ja, dat is je bijna niet voor te stellen hè. Je zegt het zo even: ik had hem vorige week nog aan de telefoon. En dan ja. vandaag is zijn begrafenis, een uitvaart. Het is uh... Ja. Uh, heel onwerkelijk hè. Ja, het is echt heel. Uh... Nou ja, goed, wij waren met vorige week natuurlijk de uitzending met hem. En niet wetende dat dat meteen de laatste zou zijn. Dat Nee. nee, dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dat, dat, dat, dat, uh, dan kan het leven toch rare wendingen nemen. En uh, ja, laten we eerlijk wezen, daar was Gert natuurlijk ook nog veel te jong voor, voor zo'n rare wending. Ja, klopt. Hij had, had ook nog veel te veel plannen eigenlijk. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Veel te, ja, ja, joh, hij zat vol met plannen. En uh, ja, hij, hij was ook uh, uh, vast van plan om die allemaal waar te gaan maken en daar keihard aan te gaan werken. En uh, ja, dan ineens is het over hè, dan, dan neemt het uh, Lot een hele brede wending. Ja. ja, zonder meer. En dan, ja. dan is het gebeurd. Het, het, het, ja, ik, ik was verbijsterd, werkelijk waar, toen ik dat hoorde. Dat, je, je, je kan je het niet voorstellen, maar het is toch echt waar hè. Ja. Want, ja, hij zit ja. er niet, hij zit ja. er niet vandaag. Nee, hij zit nee. er echt niet. Ja. Nee. We hebben zijn nee. foto nee. neergezet, dus hij is wel een beetje aanwezig. Ja. Oké, okay, kijk eens aan. Ja. Dat vind ik hartstikke lief. Heel in mooi. Ons, ja. Natuurlijk in onze gedachten, ja. Ja. Ja, ja. ja, en ik denk dat die bij heel veel mensen zeker vandaag natuurlijk in de gedachten is. Want ja. helaas kan niet iedereen bij de uitvaart aanwezig zijn. Nee. Ik heb ja. wel begrepen dat er een link is. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kan men online kijken. Ja, Oh, dat uh, hebben we nergens gezien. Nee, dat nee staat maar ik niet weet dat Sterreheuvel dat ja. heeft. Mijn collega is toen begraven daar, ja. om, midden in die coronatijd. En toen kregen we ook oh, een okay. link. Ja, maar dat is vandaag ook uh, in het geval voor, uh, voor Gert uh, Dus er is gelegenheid, ik meen dat het om half drie is of om half vier? Half dat vier, ik, ja, is ja. Half vier. Dus dan, uh, dan is iedereen welkom om uh, online mee te kijken. En die link kunnen ze op jullie site vinden? Nee, nee. Oh. Ik, ik, joh, ik, heb, ik, ja, ik heb hem ergens voorbij zien komen en nou weet ik toch niet meer waar. <laughs> maar ik, ik denk, ik zal dat niet bij als je als het je de website ja. van de Sterrenheuvel opzoekt? Nee, uh, ja. ja, ik denk dat ja, het ook wel. Ja, dan zul je wel doorgelinkt ja. kunnen worden, denk ja. ik. Ja, dat moet je wel kunnen zoeken. Ja, dus ja. ja goed, ik, uh, ik, ik hoop dat het een mooie uitvaart voor hem wordt. Ja. Ja. Nee, want dat heeft hij wel verdiend. Het, het was, ja, ik bedoel, uh, ik, ik heb Gek pas eigenlijk de laatste tijd heel goed leren kennen. Ik kende hem natuurlijk nog wel van vroeger, van Goedemorgen Zandvoort, toen dat nog in uh, Hotel Hoogland uh, was. Toen kwamen ja. we ah. elkaar daar vaak tegen. En uh, ja, de laatste tijd waren we natuurlijk best wel veel betrokken door vooral het Zandvoort Kiesproject... Ja, okay. uh, daar was hij de initiatiefnemer van. Ik zal het voor de luisteraars uitleggen. Zandvoort kiest is een uh, initiatief. Dus eigenlijk ook opgestart samen door Gilles uh, Kok van de Zandvoortse Courant. en uh, door Gert van Kuik van CFM. Uh, ja. En uh, daarmee is eigenlijk uh, een, een wens van heel veel media, Zandvoortse media, uitgekomen... ...door gewoon allemaal samen te werken, zeker in aan, aanloop naar de verkiezingen toe. Omdat tot nu toe was natuurlijk het nieuws altijd een beetje v versprokkeld, hè. Daar ja. wat en ja. daar wat. Ja. Terwijl nu uh, kan iedereen alles wat, wat, wat uh, gebracht wordt door de media... Uh, teruglezen op dat zandvoortkiest.nl op die website en op, op de Facebook. Nou, dat was een grote droom van Gert. Ja. Die is werkelijkheid geworden. En dan, mag hij, uh, dan, en dan mag de familie ook heel trots op zijn dat hij dat voor elkaar heeft gekregen en zich daar helemaal voor in heeft gezet. Ja, en ja, um, ja. Natuurlijk dit programma, hè? dat was ook een droom. Ja, van. Ja, ook een droom ik van. Wat heel graag ja. al heel ja. lang wilde. Ja. Ja. Ja. Uh, een tweede uh, morgen, zandvoort zeg maar. Omdat er vaak ook uh, met dat ene programma te weinig tijd was om iedereen goed uit de verf te laten komen. En alle onderwerpen aan bod te laten komen. Ja. Nou, ja. Dus ik denk ja. dat dit ook een schot in de roos is. Het is een hartstikke leuk, informatief programma. Dus ik hoop ook dat het doorgezet gaat worden in zijn geest. Dat dat mogelijk is, dat, dat, dat, dat daar de mensen ook voor zijn. Wij um, ja, maken ja, het ook. Maar ja, het, toch? Ja, ja. Nou ja daar dat zal, dat zal natuurlijk uh, van meerdere kanten aan, aan gewerkt moeten gaan worden. Maar ja, goed, de, de, de wens kan je altijd hebben, toch? ja Ja, ja. <laughs> ja, ja en, en wat ik dan heel, heel vreselijk, wat mij dan ook weer zo aangrijpt uh, hieraan, is. Uh, hij stond natuurlijk in de krant van 6 januari, hè? het Sanford Nieuwsblad. Ja. Uh, met, met zijn prognose voor dit jaar. Ja, en dan breekt mijn hart. Als ik zie uh, dat, dat hij eigenlijk daarin zegt dat hij. Uh, zich wil uh, bezig. veel meer tijd wil gaan nemen. Om, uh, om van zijn geliefde kleindochter te genieten. Ja. En uh, ja, dat is hem dan ook helaas niet meer gegund, weet je. Dat, uh, ja, en, ja, en dat hij dan als laatste zin zegt dat hij er alles aan gaat doen... om aan zijn gezondheid te werken. Ja. ja. En dat is hem ook niet gegund. Dus ja... Ja, uh, we zullen hem missen. Dat geloof zullen, ik ook. Ja. In we, een gaan grote zeker, ja. we gaan er, hem zeker ja. missen. Er, zeker, hij had best wel beperkingen natuurlijk... met zijn zicht en met zijn diabetes. Ja. ja. En daar ging hij zo goed mee om ook. En zo, Absoluut. Uh, uh, ja. Goed. Het, ja. Uh, maar ja, dat... Wat ken je hem ook van vroeger nog? Want ik heb ook begrepen dat hij rond de, uh, de eeuwwisseling was. hij voorzitter van ZFM. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Rond de eeuwwisseling? Oh, dat wist, dat wist ik ook niet. Nee, nee hij zit dat al een tijdje bij ZFM hoor. Ja. Ik, ik, ja, ik heb, ik, ik heb heel het besturen meegemaakt. Maar die, die formatie kende ik dan opnieuw. Nee? Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, straks komt de voorzitter Maureen. En uh, die kan ons hopelijk wat vertellen over oh, nee. zijn... Uh, ja. Ja. Oké, okay. nou netjes. Ja. Dat is mooi dat ze ook even komt vertellen over hem. Hartstikke goed. Ja, ja. Ja, ja. ja nee, we zullen hem gaan missen. Het, het, het was een wonderenswaardig mens. Ja. Met, met een enorme drive. En... Uh, ik hoop dat, uh, dat uh, iedere uh, vrijwilliger van ZFM daar een, een voorbeeld aan zal nemen. En als iedereen dezelfde drive gaat krijgen... en het, uh, met hetzelfde hart voor ZFM uh, ja. aan het werk blijft... dan komt ZFM er echt wel. Ja, ja zeker, maar dat ja. zeker. Uh, we, ja. Buiten de uitzending om, dat heeft niks met Gert te maken... Maar wat een schitterende reportage heb je gemaakt over Naaldorf? Dank je wel, dank je wel. Ja, um, ik, ik uh, kreeg van, uh, van Yves Brouwers uh, te horen. Dat, dat, ja, we wisten natuurlijk wel dat het al een tijd ja. op de top staat. Maar ik dacht dat alles al eigenlijk beklonken was. En toen hoorde ik van haar dat dat niet zo was. Ja. En ja, weet je, manege de Nadelhof is een te mooie plek om, ja. uh, om, uh, om, dat, om dat te laten verloederen of, of, of te laten verdwijnen. Het is... Mijn, mijn gaat het er eigenlijk meer om uh, dat, er, dat hele generaties groot zijn geworden bij de Naaldenhof. En het absolute, absolute voordeel van de Naaldenhof is dat kinderen daar op een hele vertrouwde en veilige manier... want er is altijd toezicht, ja. de liefde voor dieren kunnen, bijgebracht kunnen worden. De liefde voor de natuur, het leven in vrijheid... Het leven, er is alle ruimte voor de kinderen om, om daar heerlijk uh, samen met elkaar van alles te doen. En er gebeurt ook van alles. En waar vind je het nog? Ja. Waar is nog zo'n ruimte voor kinderen om, om zo'n belangrijk deel van hun jeugd door te brengen? Ja. Ja, en absoluut. weet je, ik ben inmiddels 62 jaar en ik heb dus ook verschillende generaties meegemaakt daarvan. En ik zie dus dat, dat die kinderen die inmiddels volwassen mensen zijn geworden... nog steeds, nog steeds regelmatig terugkeren naar de Nadelhof... om hun favoriete dier te bezoeken of om uh, weer even de sfeer te snuiven. En ze hebben allemaal geleerd hoe belangrijk de relatie tussen dier en kind is. En buiten dat, het is ook een therapeutische plek. Ja. Want een kind kan bij zo'n paard uh, de gevoelens kwijt. De ja. Ja, paard beantwoordt dat ook. Ja. Dus weet je, uh, hartstikke belangrijk. Dus daarom zijn we erin gesprongen. Het is, uh, en, en zoals Yves ook terecht zei, het is de blinde vlek van de, van de, van de gemeenteraden. Ja. Dus ik vond het hartstikke goed dat ze daar bij ons voor aanklopte om daar aandacht voor te vragen. En daar hebben we natuurlijk heel graag aan meegewerkt. Ja, nou, hartstikke mooi. En dank je wel ja. daarvoor. Ja, wat ja, ik eh, vooral van voor jou meegekregen heb is inderdaad de drijf van Gert. En dat, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Als ja. we die drijf met z'n allen overnemen, dan wordt het een nog mooiere wereld en een nog mooiere ZFM. Ja. Zeker weten, zeker weten. Het nee, is al zo mooi, maar dat kan altijd nog mooier, ja. hè? Hé, hey, Dolly bedankt. Dankjewel, Dolly. Ja, jongens, nou maken nog een mooie uitzending. Doen we. Voor ja. dan, hè? Doen we. En dan gaan we vandaag extra hard met z'n allen aan hem denken. Ja, ja. en hopelijk tot snel. Oké. Okay. Okay, okay. Hoi, hoi. Dag, dag. Doei, doei. Doei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 dit waren de Beatles met For No One. Ook een ja. nummer dat Gert heel mooi vond. We gaan ook meteen door naar de eerste podcast-uitzending van Gilles en Gert...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 Nou dan. mijn naam is Gilles Kok. En mijn naam is Gert van Kuik. En samen gaan wij de Zandvoort podcast maken. Zo is dat. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Gilles Kok, Zandvoorten, al 47 jaar sinds mijn geboorte. Uh, ik woon en werk hier. Uh, qua werk uh, ben ik uitgever en eigenaar van de Zandvoortse Courant. Dus ja, ik kan wel zeggen dat uh, de Zandvoort wel uh, in mijn aderen zit, in mijn bloed stroomt. Ik weet niet hoe je noemt. Gert, vertel jij eens. Maar Gilles, ik wil je toch even corrigeren. Want jij doet nou net alsof je een echte Zandvoorter bent. Maar dat ben je natuurlijk niet, hè? Ik ben in Haarlem. Volgens de letter van de Zandvoortswet uh, ja, ben ik geen maar, echte Zandvoorter uh, omdat ik in het ziekenhuis ben uh, geboren. In Haarlem. In Haarlem, want Tuurlijk, we hebben hier geen ziekenhuis. Ik ben net zo goed geen echte Zandvoorter. Ik kom uit Utrecht. Utrecht. <lacht> en, uh, maar ik, ik woon hier al vanaf 1988. Dus het is inmiddels 32, 33 jaar. En uh, ik ben vroeger bankdirecteur geweest, ook in Zandvoort. En uh, daar ben ik benoemd ooit. Zeer tegen mijn zin, want ik vond helemaal niks. Horeca, ik Duitsers zand erger ik niet verzinnen voor mij. Maar eigenlijk vrij snel was ik uh, heel erg tevreden en daar ben ik ook de rest van mijn leven gebleven, en dat zal ik ook blijven. Zo. En uh, toen Gilles mij vroeg om mee te werken aan de podcast, toen heb ik eigenlijk onmiddellijk ja gezegd. Het leek me een geweldig idee. Ja, dat leek mij ook. En uh, ik was al een tijdje aan het bedenken hoe ze iets voor me zou moeten krijgen... en, uh, en wie, uh, wie dat met mij zou willen gaan doen. En uh, we kennen elkaar al een tijdje. Dus op een gegeven moment uh, liet ik het bij jou vallen. Nou, en daar kwam er een enthousiasme omhoog. Uh, dat was eigenlijk precies uh, wat nodig was om dit uh, door te zetten. Dus vandaar dat we nu hier zitten met z'n tweeën. Ja. En wij gaan een, uh, een podcast maken die uh, uiteraard over Zandvoort gaat... Zandvoort dus is bekend als badplaats, heeft een hele mooie natuur hier om ons heen. En er ligt natuurlijk een heel mooi leescircuit waar heel veel over te vertellen valt. Dus voor mij hebben we onderwerpen genoeg de komende tijd. Zeker, uh, onuitputtelijk zou ik zeggen. Als je de autosport gerelateerde zaken neemt, die ook met Zandvoort verbinding hebben. Dan kom je uit op zoveel verschillende onderwerpen. Dat, uh, ja, daar kun je nog jaren mee vullen waarschijnlijk. Maar voorlopig gaan we... We hebben we ons zelf beschermd. Hè, want we hebben vooraf gezegd... we gaan uh, voor 26 afleveringen... 26 afleveringen, afleveringen voorlopig. We gaan ze onderweg proberen uh, te publiceren. Ja. En dan, uh, dan, daarna gaan we wel zien, uh, Gert... Uh, hoe, valt. hoe of wat. Hoe Maar laten we in ieder geval beginnen met aflevering 1. Zo is dat. Ja, dat was uh, de podcast met Gilles. En ja, de allereerste. Ja, de al introductie allereer. van de podcast. Ja, ja. ja. Uh, aangeschoten is inmiddels uh, Maureen Bal, voorzitter van ZFM. Goedemorgen Maureen, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen Tim. En uh, ja, dank dat ik jullie in de uitzending mag komen. En uh, heel goed, ik jullie ook een kleine glimlach hebben. En dat is denk ik ook wel de bedoeling van dit toon van deze uitzending. <laughs> ja, ja, ja, ja, positief ja. terugkijken op alles wat geeft. Ja. ...heeft betekend voor ZFM. Laten we ons daar maar even doen beperken voor vandaag. Ja. Ja, nou, je absoluut. zegt een beetje vrolijk inderdaad. Dus ja. Hij was zelf ook een heel vrolijk persoon. Dus dat, ja, uh, ja. zeker. Ja. Hij, uh, hij, hij, hij heeft, nou ja, laat ik geen grotere broek aantrekken trekken dan ik heb. Zo goed persoonlijk heb ik hem niet gekend... ...maar ik heb hem leren kennen als iemand met een uh, uitbundig humeur. En uh, zeer gepassioneerd, nooit... Om, om wat dan ook op te pakken... Uh, wat met de radio te maken heeft. En ook uh, enorm goed voorbereid. Um, en um, nou, voor de luisteraar die misschien zich afvraagt... wat is dat dan, Gert, met ZFM? De woorden die afgelopen dagen zijn gepubliceerd... op alle ZFM-kanalen, die rolden er eigenlijk zo uit. Hoefde ik niet lang over na te denken. Uh, sinds vrijdagavond natuurlijk een beetje... Uh, gebeld met deze en gene, nagedacht. Um, mijn persoonlijke kennis met Gert... is met name van het afgelopen jaar. Maar Gert is ook voorzitter van ZFM geweest. Dus dezelfde functie die ik nu ook heb. Ongelooflijk, ja. ja. ja. En dat gaat best en terug. Dat was um, 1998, 2002, heb ik me laten vertellen. Oh, vier jaar lang. En we, kunnen ja. Ja, ja. we kunnen ons een jaar vergissen. We hebben niet meer echt in de Kamer van Koophandel het opgezocht... Maar de herinnering is dat het ongeveer toen was. Oké. Okay. Ja. En de herinnering van mensen die ook toen al bij de radio waren... is dat uh, Gert Lang niet altijd uh, vol energie op, op ZFM zat. Hij deed vele andere dingen daarbuiten ook. Ja. Maar uh, ja, het afgelopen jaar, jongens, de, de turbo zat erop. Hè? Ja, en, klopt. Ja. Ja. En hij heeft ja, zoveel plannen en zoveel ideeën. En, uh, ja, absoluut. Ja. En, en dat is een beetje mijn aanknopingspunt. Want al die plannen en ideeën, het, het moest ergens heen. Dus natuurlijk zocht hij een geregeld contact met het bestuur. Ja, en, ja. Uh, vrij recent nog. Um, en dat deed hij dan goed gedocumenteerd. In een, uh, in een helder lettertype. Dus we konden er ook... Echt niet omheen. Nee, nee maar, uh, dat had hij ja. ja. En, en, en ja. Zo, zo is het nog maar tweeënhalve week geleden... Uh, dat wij, het voltallige bestuur... Uh, Harry Lemmens, Rob de Graaf en ik met elkaar... en Gert uiteraard, met elkaar hier in de keuken aan tafel zaten... om, uh, om, om wat actiepunten door te nemen. Gert had plannen. Ja, ja. En uh, wij waren goed voorbereid. We hadden Gert ook netjes een e-mail gestuurd... met onze antwoorden op de plannen... Maar wat schetst de verbazing? Het hele gesprek loopt volstrekt anders. Ja? Volstrekt anders, want dat is ook wel typisch Gert. Ja. Uh, je komt aan en je denkt, ik ben voorbereid. En vanuit de heup komt er gewoon een heel andere vraag. Helemaal okay. onverwacht. En niemand voorbereid, want we wisten het niet. En ja, nu kun je alleen maar een beetje achteraf interpreteren. Maar ik denk dat de man gewoon echt vol zat met ideeën. Ja. Die wilde hij Lop, uitvoeren ja. Ja. Hij zei ook echt, ik, ik draag het, ik, het gaat me zeer aan het hart. En ik wil, ik wil weten waarom ZFM op aarde is. En wat het bereik is. En ja. wie, wat, ja. wat, wat de doelgroep is. En ja, dat zei hij ook inderdaad. Ja. Ik wil ja. graag weten wat willen de luisteraars ja. nou horen. Ja. Ja. Wat, vinden ze, ja. wat vinden ze dat ZFM moet doen inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En omdat Gert nooit bang is om een beetje te kietelen heb je natuurlijk wel de neiging om een beetje terug te kietelen. Ja. Dus, <laughs> <laughs> Mooi verwoord, dat kietelen. Ja. Ja. Ja. <laughs> dus dan zeg je... Nou, ja. Gert, kijk... Um, we hebben GMZ op zaterdag. En nu ook op woensdag. Ja. Maar weet je dat we nog meer hebben? We hebben... Op donderdagavond, Alternative FM. We hebben op vrijdagavond... Op woensdagavond, ja, ja. ja. We hebben de woensdagavond, maar ook de dinsdagochtend... de Kant nog -wals Show. Jo, ja. we, hebben, we hebben zoveel mooie programma. Vrijdagmiddag, juf, uh, ja, de lunch, hè. Ja. ja. ja. <laughs> en dat onthoudt hij dan, want... Uh, dat, dat heb ik van de zomer al een keertje aan hem verteld. En nu afgelopen... nou 2,5 week geleden, ja. letterlijk... Ja. Dan begint hij even, ja, die vrijdagavond, dat was toch jouw muziek, Maureen? Moeten we daar dan ook luisteronderzoek willen? <laughs> nou, ik zou ze zeker meenemen. Belangrijke doelgroep. Ja. Maar, Hoe bedoel je jouw muziek? Uh, de vrijdagavond bij ZFM is Jeroen Koper met ja. Dance. Oké. Okay. En, uh, nou, en EDM en zo. En ik zou zeggen, dat is toch echt een uh, niet onbelangrijke markt. Die open... Oh, en dat is jouw muziek een beetje? Ja, oké. Okay. Nou, mijn smaak breed. Ik ja. luister ook graag naar metal van zoon Marcel. Ja. ja. En naar de singer-songwriters van uh, Jaap Koper. Ja. Ja. Um, dus, de, Gelukkig zit ik bij een radiostation waarvan de muziek smaak me wel aanspreekt. Ja, ja. ja. Nou, dan moet je voor ja. gaan luisteren. Een beetje underground en de nederrock. Oh ja. Ja, ja, en dat ben jij natuurlijk. Vanavond spinvis, ja. Meteen een beetje reclame hoor, geef niet, sorry. ja. ja. Daar dat hebben we radio voor, toch? Ja, toch? Kun je improviseren. Maar het mooie van Gert vind ik ook, hij had niet alleen ideeën... maar hij ging ze ook ten uitvoer brengen. Ja. En dat nou. is knap, ja. Ja, ja. Dat ja. Bedoel ik. ja, dat bedoel ik. Kijk, veel mensen uh, kloppen bij een radiostation aan een publieke omroep... omdat het spannend is, omdat je het wat leuks kan doen. Ja, omdat ze het leuk vinden. Ja, je ja. herhaalt ja. Ja. Ja. Ja, je eigen woorden van ja, ja. Maar achter de schermen moeten ook best wel veel eigenlijk niet zo leuke dingen gedaan worden. Die je als je het in een gewone kantooromgeving zou doen voor ja. een uh, baas in betaalde loondienst. Dat je zou denken, nou, poeh, dit was niet zo'n spannende dag. Maar ja, nee. moest het moest even gebeuren. Ja. Ja. Nou, daar draaide gert ook zijn hand niet ja. voor om. Als het even moet gebeuren. Nee, nee, zo heb ik hem herkennen. Dat deed haar. Zeker met goede morgen. Zeker, ja, al, die al die mensen voorbereiden, ja. Zandvoort kiest natuurlijk... Uh, waar hij heel veel tijd en nou. energie aan besteed nou, heeft. Nou, ja. En dan komen we misschien toch weer terug bij het begin. Die turbo. Ja. ja. Jullie hebben het ongetwijfeld allemaal al gememoreerd. Maar Zandvoort kiest... en Goedemorgen, Zandvoort is al best wel wat... Klopt, en dan ja. goedemorgen zand voor de woensdag erbij Wij starten. Ja. ja, en de podcast, maar ook niet te vergeten natuurlijk. Nee, ook, ja, ook niet. is belangrijk. En, ja. en dan ja. een klein, uh, nou ja, een klein uh, geheimje of nieuwtje, of dat is het eigenlijk ja. niet. Maar in dat bewuste laatste gesprek van uh, twee weken geleden. Ja. Uh, vroeg hij nog iets buiten de agenda om wat mij <laughs> verraste? <laughs> Oké, <Okay. laughs> <laughs> want hij zegt: Ja, kijk, uh, zo'n programmaleider-functie, uh, wat houdt dat nou eigenlijk in? Oh, zo ja, yeah. uh, ja. Dus um, ik zeg: Nou, ik, ik, ik heb wel een functieopschrijving voor je, ik zal hem eens uh, afstoffen, want so? we, we hebben er <laughs> nog één nodig. Ja, yeah, ja. Yeah. En uh, nee, dat afstof is een grapje, want natuurlijk ja. uh, we hebben een functie, uh, een programmaleider nodig en we hebben ja. daar ja. een functieopschrijving voor. Maar ik had volstrekt niet verwacht dat Gert zou vragen: mag ik die eens lezen? Dat dus, nou, zou een goede geweest zijn. Ja, het zou zeker ja. een goede ja. geweest zijn. Ja, ja. ja. ja. Ik, de, ik denk ja. dat die Turbo was blijven aanstaan met de reactie. Ja, ik ja. ja. denk het ook. Ja, dus, uh, ja. Dus nou ja, dat, daar wilde ik dan eigenlijk mee afsluiten. Mijn, mijn ja. laatste e-mail aan Gert is geweest... Uh, antwoord op uh, de uitgezette ja. vragen... plus ja. aangehecht het uh, functieprofiel van okay. programmaleider. Ja. Ja. Ja. ja, ja. En um, nog maar een week geleden... ik moet echt even nadenken... afgelopen woensdag deed hij dit programma. Klopt. Ja. Ja. En nog tijdens de uitzending werd ik door een luisteraar benaderd... met de vraag... Goh, ik zat om tien over negen in de uitzending... Waar kan ik terugluisteren? En vlak, nou misschien nog wel tijdens de uitzending of vlak daarna, zegt Gert heel blij toen ik het even navroeg. Hij zegt, nou ze kan morgen luisteren, op donderdag van 12 ja, tot 2 ja. wordt het herhaald. Ja, ja dat is waar. Ja. En de luisteraar ja. was blij. Nou, kijk eens, ja. Maar dan zitten we dus al op woensdag en de rest is donder... geschiedenis. ja Ja, woensdag ja. hebben ja, we het laatste programma met hem gedaan: Venningham ja. over de Kings. Dus, uh, ja. Ja. Nou, we zullen missen. Wat Dolly ja. zei ook inderdaad, uh, uh, wat bij haar is aangesproken, is de drive van Gert inderdaad. Ja. Wat je eigenlijk ook een beetje, die turbo inderdaad, die drive, ja. Ja, dat vind ik ook ja. een mooie, mooie gezegd, ja. Ja. ja. Nou, ik denk, uh, bedankt voor de inbreng. Ja? En, ik denk dat het mooi inbrengeren. En dankjewel voor jullie mooie uitzending. En, uh, Geen dank, ja. doen we het voor. voor. Nou, Leuk om te horen. Ja. ja, dankjewel. Gaat bedankt.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 in the backyard Gone are the days When you dreamed of that car You just want to sit In your Shangri-La Put on your slippers And sit by the fire You've reached your top And you just can't get any higher You're in your place And you know where you are Shangri-La Uh, nu wil uh, ik eigenlijk een stukje draaien van de, de eerste uitzending... van Goedemorgen Zandvoort op uh, woensdag. Daar gaat die uh, Gert introduceert dan uh, voor de eerste keer eigenlijk uh, het programma. Eerst natuurlijk de jingle en daarna een stukje uitzending. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort op de woensdag. Het ZFM radioprogramma met goede muziek en nieuws uit Zandvoort en de regio. Oké, okay, dit waren de Hedgehoppers met Anonymous It's a Good Day's News. Sorry, It's a Good Day's News. Ja, dankjewel, Pim. Goedemorgen. Ja, nog een beetje zenuwachtig bij die eerste uitzendingen. Dat snap je wel, hè? Ah, jij ja. ja. bent wel al gewend, hoor. Ah. <laughs> Ga je gang. Uh, goedemorgen, luisteraars. Een uh, lang gekoesterde wens van mij komt uh, uit. Een goedemorgen op woensdag. Omdat ik al heel lang vond dat we zoveel nieuws hebben te brengen... dat er nog wel een goedemorgen op woensdag bij kan. Nou, daar zitten we dan nu. Uh, ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik doe het met uh, Pim Groof, die doet de techniek. Pim, bedankt. We doen het met Nina Oojevaar, die uh, meepresenteert vandaag. En we doen het met Maya Kop, die ik nu even niet zie... maar die er wel is. Oh, die is er. Hallo, ja. goedemorgen. Hey. En uh, zij doet uh, afwisselende techniek... en uh, gaat ook presenteren volgende week bijvoorbeeld. We gaan in ons programma allerlei... Uh, ...items aan de orde brengen, veel nieuwsfeiten. We spreken met uh, Gilles Kok van de krant. We spreken met Walter Sands van de gemeente... ...over wat de burgemeester en wethouder gaan doen de komende week. We gaan met Dolly ten Pierik praten over de activiteiten van Zandvoort in Seid. We hebben een jarige, we hebben natuur, kortom... ...en we hebben hele goede muziek. Want we gaan de top 10, zoveel mogelijk draaien, uit de top 2000... Dus daar zijn we dan uh, als eerste mee, voordat uh, de top 2011 uh, begint. Maar uh, ben ik iets vergeten? Iedereen welkom, gegeten, iedereen succes gewenst. Uh, nee, volgens luisteren. mij niet. Ja, volgens mij ben je goed bezig. Ja, Oké, okay, nou dan heb ik maar een liertje gedaan. Ja. Ja, daar, uh, we gaan nu uh, luisteren naar een. een, een uh, Gert was helemaal bevlogen ook van uh, Gottfried Bowman. Ja, ja. En we hebben het genootschap rond de kerst. Uh, de tweede uitzending hier gehad. Of althans in de uitzending gehad. En uh, Gert interviewt ze. Ja, dat was op de sterfdag van Godfried Boulmans. Dat was Bommers, op de he? sterfdag van Godfried ja, Boulmans, ja. ja. En wat me kan herinneren... dat uh, Godfried Boulmans aan het eind... een hele mooie kerstgedachte uitspreekt. Ja. Ja. Daar komt-ie. Dus daar gaan we naar luisteren. En we gaan direct door met meneer Berendsen. Die lijn als het goed is. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was vorige week aangenaam verrast door het persbericht over het genootschap Godfrey Baumans. Ja. mijn favoriete schrijver, uh, zeker in de jaren dat ik uh, nog op school zat en zo... van 18, 19 jaar. En dat is nog ja. steeds een levende genootschap. Maar er is vandaag, 22 december, is toch wel een hele bijzondere dag. Vertel eens, wat ja. gaat er vandaag gebeuren en waarom? Nou, het is vandaag uh, zijn 50ste sterfdag... Exact, uh, hè? 19... Ja, exact zijn sterfdag vandaag. In uh, 1971 is hij onverwacht overleden, een paar dagen voor kerst. En dat maakte toen heel veel indruk op Nederland. Want ja, u was echt niet de enige in die tijd uh, die, uh, die Bommas als favoriet te schrijven had. Het waren er wel meer. Ja, zeker. Maar, uh, toen hij de 24 e ook begraven werd in Bloemendaal... stond het kerkhof dan ook vol met uh, mensen die afscheid kwamen nemen van hem. Ja. En ja, inderdaad, het is wel 50 jaar geleden, maar hij is nog echt niet vergeten. Het is natuurlijk, ja, de belangstelling is natuurlijk wel minder dan een halve eeuw geleden, maar toch zijn er nog genoeg mensen die hem kunnen herinneren of nog steeds heel veel plezier beleven aan wat hij heeft geschreven en wat hij heeft gedaan. Absoluut. wat gaat er vandaag gebeuren ter herinnering aan de 50 vijftigste sterfdag? Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje in de duigen gevallen door de maatregelen die genomen zijn. We waren eigenlijk van plan een bijeenkomst te gaan organiseren in Bloemendaal... en dan vanmiddag een krans te leggen op zijn graf. Maar dat kan natuurlijk ook allemaal niet doorgaan. Het enige wat wij vanmiddag nog gaan doen is een, uh, uh, toch wel een krans gaan leggen in klein, uh, klein gezelschap... Uh, maar uh, ja, uh, andere dingen die kunnen dus niet. Wat we eigenlijk ook van plan waren is bij het dorpshuis in uh, Bloemendaal een tegeltje te onthullen van de laatste schaakzet die hij daar heeft gezet. Uh, want uh, op de avond van 21 december speelde hij nog daar een schaakpartij, hè, want schaken was zijn grote liefhebberij... Ja. Ja. En uh, ja, ja, die moest hij afbreken en is ziek naar huis gegaan, is toen even na middernacht overleden. Ja. Dus dat wilden we ook herdenken met dat tegeltje, maar dat uh, kan niet doorgaan. Nee. Dat moeten we later doen. Maar het tegeltje ligt er wel. Het tegeltje ligt er wel, ja. Oké, okay, ja. dus mensen die geïnteresseerd zijn kunnen het er wel vast zien, zeg maar. Nee, dat denk ik nog niet. Het oh. is nog niet onthuld. Het tegeltje is er nog al wel, maar het moet natuurlijk nog bevestigd worden. Ja. Kijk, het dorpshuis is nu ook gesloten, want het is ja. een orka-gelegenheid. Ja, oh, dat, oh, dat ja, zit er wel ja. tegen, ja. Maar het, het, wat mij dus verraste eigenlijk... is dat het genootschap, Godfiebomen, ik wist het... bestaan kende ik natuurlijk wel... Uh, maar dat het nog steeds actief is. Want ik begreep dat er nog behoorlijk wat leden zijn. En dat jullie ook nog actief zijn. Ja, we hebben zeg maar tegen de 250 leden. Uh, in Nederland en in België. En uh, we komen twee keer per jaar komen we bij één. Uh, meestal, ja, als dat kan natuurlijk. Hè, meestal in Haarlem. En wij geven ons eigen blad Godfried uit. En dan hebben we eigenlijk allerlei andere activiteiten. Dit jaar hebben we heel erg uh, geparticipeerd... in alle activiteiten die in Bloemendaal hebben plaatsgevonden. Want daar was het uh, jaar van Godfried Dolmans uitgeroepen. En daar zijn dus uh, lezingen geweest. En wandeltochten en uh, excursies en een insectenspeurtocht. En een film is er gemaakt uh, in de ruïne van Brederode naar aanleiding... ...van een boek van Godfried Bowmans. Uh, dus, uh, en er is een hoorspel gemaakt en ja. dat zal de mensen in Zandvoort wel erg interesseren. Uh, want het gaat over de ballontocht ja. in 1951. Nou, we herdenken vandaag wel dat hij 50 jaar geleden overleden is... ...maar het had net zo goed 70 jaar geleden kunnen zijn... ...want hij stortte met die ballon in zee bij Zandvoort... ...en is er nou een nood gered van de ja. nood. Ja. En daar is een hoorspel over gemaakt en uh, nou, dat is nog online te beluisteren. Ja. Uh, dus uh, nou, dat soort dingen doen wij allemaal nog uh, met, met ons gezelschap. Ik vond het een heel spannend hoorspel, ik heb het helemaal geluisterd natuurlijk. Ja. En uh, goed opgezet, goed gemaakt. Maar hoe kan ik uh, dat gaan beluisteren nu nog? Hoe, waar, hoe kom ik met het hoorspel? Ja, u kunt beluisteren via uh, de website van ons Godfried-Bomans-genootschap... GodfriedBomans.nl. Ja. dat is dus niet zo moeilijk te onthouden. En bij de website van Tijdsparen, Tijdsparen Bloemendaal... ...en bij de bibliotheek Ja. Nou, ik kan iedereen aanraden, ook al omdat het Zandvoort uh, ook een prominente rol speelt... ...want Zeker. Ballon kwam uiteindelijk in Zandvoortstrand uh, op, op de grond... En ja. er was nog een familie Fransen, waarvan één teller nog leeft. Die proberen we te achterhalen. Die zijn ja. actief betrokken geweest bij de redding. Ja, zeker. Nou, er zijn meerdere mensen betrokken geweest bij de redding. En uh, uh, daar heeft nog iemand heeft daar een uh, onderscheiding voor gekregen toen de tijd. Ja. Ja. Het is inderdaad een heel spannend verhaal... En, uh, ja, de, de kranten stonden er toen bol van, ja. uh, want het was een hele gebeurtenis. Ja, en ik kende het niet totdat het hoorspel kwam, dus het was een, voor mij ook een verrassing. Ja, zeker. Maar, ja, ja, de, mooi. de gemiddelde leeftijd van de leden van het genootschap, dat zal ook aardig oplopen, of zijn er ook nieuwe jonge leden? Ja, kijk, het zijn natuurlijk uh, ja, overwegend grijs, zullen we maar zeggen. Ja. Maar uh, we hebben ook zeker wel dertigers in ons gezelschap zitten. Hè. De belangstelling is er nog steeds wel. Ja. Ja. En dan hopen we zeker... dat door, door dit soort dingen die belangstelling weer toeneemt. Nou, natuurlijk, net zeggen. zeker door dit soort zaken uh, komt de belangstelling weer. Want hij staat het hele jaar heeft hij toch wel in de belangstelling gestaan. Hè? Door dat hoorspel, er is een, een oorspronkelijk gedichtje van hem gevonden. Uh, deze week kwam er weer in nieuws dat er een nieuw sprookje gevonden was van ja. hem. Uh, dus er uh, is genoeg belangstelling. Uh, en uh, dat wakkert de mensen aan. Ook door corona. Mensen zijn weer gaan lezen. Ja. Uh, uh, dus die hebben weer in hun boekenkast gekeken. Van hé, hey, ik ga Bomas weer lezen. Ja. Dus uh, nee, die belangstelling is er zeker wel. Nou, gaan we proberen weer wat te, te op te wekken. Um, ja. 2 maart komt dat boekje uit. Uh, dus dan gaan we zeker weer contact met elkaar hebben. 2 um, maart? 2 maart komt het nog uit. Ja, 2 maart komt de Gierige ja. Koning uit. Ja. Daar gaan wij zeker nog even contact met u zoeken. Um, wat ik nog wilde vragen: de, uh, de jonge uh, aspirant lezers hè, die Godfried Bomas niet kennen. Ja. Welk boek zou u aanraden om mee te beginnen? Om bevlogen te raken door de stijl van Godfried? Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen. Want dat hangt een beetje af van de belangstelling van de lezer. En natuurlijk ook van de leeftijd van de lezer. Maar we hebben natuurlijk altijd nog Erik over het Kleine Insectenboek. Dat is natuurlijk de titel die bij Bomans past. Maar ook andere sprookjes van hem zijn nog heel goed te lezen. Alhoewel niet alles meer verkrijgbaar is. Hè. Dat is een beetje lastig, zo'n vijftig jaar geleden. Ja. Maar kan, eh, vandaag is eh, bij eh, uitgeverij Hoogland en van Klaveren. Is, eh, een cassette uitgekomen met kinderboekjes van hem... Eh, onder de titel De Verliefde Zebra. Dat kan ik zeker aanbevelen, ook door de mooie tekeningen die erbij staan. Ja. En eh, Joost Prinsen, de acteur Joost Prinsen... die heeft een bundel samengesteld met wat ernstiger stukken van Godfried Bommels... want dat heet dan In Alle Ernst. Eh, dat is een prachtig boekje om, eh, om eh, de stijl van Bommels goed te leren kennen... En wil je wat algemene beeld hebben van uh, Mans van de humoristische stukken, maar ook de ernstige stukken, dan zou ik de brandmeester willen aanspreken. Ja. Dat is een dun drukje van uh, van, van Oorschot, uh, dat is twee jaar geleden uitgekomen. En dat, dat is een, jaar, een hele bloemlezing van allerlei stukken van Boman's. Oh, ja. hele komische verhalen ook. Een heel komische verhalen, ja. zeker ook, ja. ja. Nou, tot slot. We gaan zo het fragmentje uh, laten horen... wat u ons heeft uh, toegezonden. Waarvoor dank. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Uh, bedankt voor het gesprek. En we komen zeker in maart nog een keer bij u terug. Nou, daar hou ik u aan. Oké, okay, okay. zeker. Succes. Ja. Bedankt. Dag. Een van de jongens die u net hoorde... die vroeg mij of ik Godfried Bolmans wilde interviewen... over het feit of kerstfeest nog zin heeft... en als het zin heeft of we het dan op de goede wijze vieren... Toen ik hem vroeg waarom, toen zei hij... Nou, uh, hij heeft ook een zus en een broer en die zitten ook in een uh, klooster. En uh, hij, hij weet er nog wat van. Hij komt nogal met die mensen in contact. En uh, we zijn naar Haarlem getogen en daar hebben we de heer Bommans even opgezocht. Allereerst, meneer ons, hoe gaat het met u? Wou, Al, wat beter? Uh, ja, wel beter vergeleken bij, uh, bij vorige week. Ik heb een week in bed gelegen, wat wel nooit gebeurd maar. Uh, ik ben nou weer een beetje opgekabeld. Maar dan heb je zo'n lamlender lam gevoel. Je denkt dat je nooit meer goed komt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet wij. Nee. Ik heb dat net bij brieven naar de bus gebracht. Want je ik moet in beweging. Geweest. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nee, bij ons heeft het volgens u... En dat is dus ook de vraag van... Uh, van een fan van u, een vrij jonge fan. Heeft het zin om kerst te vieren in 1971? <coughs> en uh, doen wij het goed zoals we het doen? <coughs> nou, ik, ik kan me wel voorstellen wat het bezwaar is... Dat hoor je bij veel jongeren. Dat is een bunkerpartij, tulbanden opvreten en uh, luxe. En als je dat vergelijkt met de oorsprong van het feest, dat drie mensen niet eens een plek konden vinden. Um, en dat dat kind dan tenslotte in een schuur geboren is. Dan zeggen ze nou wat is nou eigenlijk de overeenkomst met, tussen het feest wat wij ervan gemaakt hebben en de oorspronkelijke bedoeling... die connectie is er dan ook niet. Mm -hmm. Maar ik verzet mij toch... tegen de uitdrukking bunkeren en smullen. Ik vind dit... Um, wanneer... een moeder de hele dag werkt... om een diner klaar te zetten... met takjes hulst op tafel... en het beste kristal en het zilver... en dan zo'n rode je bel aan de lamp... en slingers door de kamer... En ze heeft dan ook een plumpudding gemaakt. En zo'n vrouw heeft een week gewerkt. Dan is dat niet smullen. Dat is het eten me dan stijlvol. Dat is een gestileerde gebeurtenis... waar ik heel veel respect voor heb. En ik vind het een nieuwe vorm van intolerantie... als je daaraan niet meedoet... En zo'n vrouw bijvoorbeeld teleurstelt, teleurstelt en, en zegt... Kijk eens, dat is smullen, dat is bunkeren. Daar hebben we niks mee te maken. Uh, wij doen niet mee. Dat vind ik van een hardheid die ik echt zou betreuren. Ik vind je moet wel meedoen. Het leven is vlak, is uh, bijna geniveleerd. En elk relief van stijl en vorm is voor mij welkom. En nog eens, dat vind ik niet bunkeren. Zo, ik weet niet of u dat ja, ja. zich bewust is dat op zo'n kerstmaaltijd ook niks van oude tante wordt gevraagd. Of een ongetrouwd iemand ergens, of een heel oud mens. Of ook wel eens een arm, arme bloedverwant. Die wordt daarbij gevraagd. Mm -hmm. En er is een grote liefheid. En er wordt ook wel eens een speech gehouden door een vader. En dat is in Holland verlegenmakend. De mensen weten niet hoe ze kijken moeten, want we zijn eens dus te dood voor patels. Je heft dat glas, kijkt in elkaars ogen en wordt allemaal vuurood. En dat vind ik een test. Wij zijn zo bang om elkaar in de ogen te kijken en iets liefst tegen elkaar te zeggen, dat die enige gelegenheid moet aangegrepen worden. Ik vind ook het praten over de jeugd. Alsof dat alles is, die vrouw van 60 jaar, die die maaltijd gemaakt heeft, en die die kuikens met elkaar heeft gehouden en voor dat nest heeft gezorgd, dat vind ik de centrale figuur. En als je die een genoegen kunt doen, en dat doe je, want als je zegt, wat is het hier ontzaggelijk genoeglijk, wat ziet die tafel er mooi uit, dan is die vrouw in extase. Nou, dat vind ik dat wat je dat moet zeggen. Als je dan zoveel praatjes hebt over kerstmis en over naaste liefde... doe het dan in je onmiddellijke omgeving eerst. Op tweede kerstdagavond heeft iedereen genoeg... van al de lieve liedjes en zo'n Oké, okay, we gaan weer bijna naar het eind van uh, het eerste uh, uur. Uh, dat sluiten we af met de afsluiting door Gert van uh, de eerste, afsluit, eerste aflevering... van Goedemorgen's Antwoord op woensdag... En daarna het nummer uh, Z-Clown van Check and Check. Af te sluiten. Uh, ik was in het begin vergeten te melden dat ik het zelf presenteer. Gert van Kuik. Ik had iedereen wel genoemd. Pim Groven, die de techniek heeft gedaan. Dank. Nina, die uh, mee heeft gepresenteerd. Dank je wel. En uh, Maya, die erbij zit en ook stukjes techniek heeft gedaan. Maar die gaat volgende week uh, ook items presenteren. Dus dat is heel mooi. Ik, uh, ik hoop... Dat de luisteraars zijn die het op prijs hebben gesteld. En uh, ik bedank iedereen voor de medewerking. En uh, we gaan nu het laatste nummer. Dat gaan we waarschijnlijk niet helemaal hebben. Maar goed, die komt nog voldoende op de radio. Zeker, maar het is de nummer 1 van de top 2000. Zo is dat. Dan dat weet iedereen wat het is. Dus uh, hier komt -ie. Ja. ja. En bedankt en tot volgende week. Ja. Ja. Allemaal bedankt. Tot ziens. Tot volgende week. Is is this just bad to see? Come.